4 uur. Het NOS-journaal. Raymond Serré. Bij Dordrecht is het pijl in de rivieren zo ver gestegen dat het water over de kader stroomt. De gemeente heeft zandzakken beschikbaar gesteld. En ook in andere steden in Zuid-Holland dreigen waterproblemen te krijgen. Op verschillende plaatsen is extra dijkbewaking ingesteld. Behalve in Groningen geldt nu ook in Friesland een vaarverbod. Friesland wil zo voorkomen dat schepen met hun golven dijken beschadigen. Die zijn op dit moment kwetsbaar omdat ze vol zitten met water.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 Zo'n 2500 schoonmakers hebben vanmiddag gedemonstreerd bij het hoofdkantoor van Philips in Amsterdam. Ze spoten onder meer de ingang vol met schuim. De schoonmakers waren in een demonstratieve tocht naar het kantoor van Philips gelopen omdat dit bedrijf meer dan 1 miljoen heeft bezuinigd op het schoonmaakwerk. De demonstratie was het voorlopige hoogtepunt van de acties. De schoonmakers eisen onder meer doorbetaling van het loon bij ziekte en genoeg tijd om hun werk te doen. Vorige maand liepen de onderhandelingen over een nieuwe CAO vast. De werkgevers vinden de eisen onredelijk... en zeggen dat het neerkomt op een kostenstijging van 12%. De provincie Noord-Holland heeft het eerste deel van de claim... op de IJslandse Banklandsbankie ontvangen. Het bedrag van 54 miljoen euro is niet alleen voor de provincie zelf... maar ook voor een aantal gemeenten in heel Nederland. Zij hebben zich verenigd in de Noord-Holland-groep. Deze groep had in totaal 170 miljoen euro uitstaan... Bij de failliet verklaarde Lansbankie zegt de Noord-Hollandse gedeputeerde Post. Uiteraard zijn wij als 16 lager overheden echt dolgelukkig dat dit de uitslag is. En dat de eerste uitbetaling zo snel al op de bankrekening staat. Want dat is natuurlijk enorm goed nieuws voor al diegenen die destijds het belastinggeld hebben opgebracht. Lansbankie, het moederbedrijf van internetbank IceSafe ging in 2008 failliet. De Egyptische openbaar aanklager heeft tegen oud-president Mubarak de doodstraf geëist.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 ANB Verkeersinformatie. Er staan files op de A10 West naar Zaanstad bij de Koentunnel 3 kilometer. A15 Europoort richting Rotterdam bij de Tunnel 3. En A50 Arnhem richting Os tussen Heteren en Knopend Ewijk 6 kilometer. Er was daar een spoedreparatie, maar die is inmiddels afgerond. De weg is weer vrij. Dit is Radio 1. VPRO. Villa VPRO.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 Ja, u hoort op dit nieuws al. Uh, er is de doodstraf vereist tegen de voormalige president Mubarak. U hoort dat zo meteen uitgebreid. Het OM heeft dat geëist, wegens zijn vermeende betrokkenheid bij de dood van demonstranten uh, tijdens de opstanden van vorig jaar. Koer de Buff, u bent gezant voor de Europese Liberalen in de Arabische wereld. Uh, hier wordt dat nogal gezien als een opmerkelijke eis, die doodstraf voor Mubarak. Vindt u dat ook? Wel, het is in die zin opmerkelijk dat uh, niemand eigenlijk wist van wat er nu zou gebeuren met het proces. Aan de andere kant is de advocaat, de openbare aanklager, is eigenlijk uh, zo hard tegengewerkt dat hij kwaad is geworden op de rechter, op het hele systeem, op het leger. En ik denk dat dat een van de redenen is waarom hij ook de maximale straf uh, vraagt. Maar hoe motiveert hij het? Want je kunt uit woede dat willen doen, maar je zal toch een juridisch verhaal moeten hebben. Wel, de motivatie is uh, van zijn kant voornamelijk dat, uh, dat hij zegt van de president heeft misschien niet bevolen tot schieten, hoewel ik denk dat het wel zo gebeurd is, maar hij had het sowieso kunnen tegenhouden, hij heeft dat niet gedaan, hij is dus nalatig geweest, hij is dus verantwoordelijk voor 850 doden van 25 januari tot, uh, tot uh, 11 februari. Dus, uh, februari pardon. dus hij is verantwoordelijk voor die doden wegens nalatigheid op zijn minst. Uh, dan kun je je ook afvragen, als de, stel dat deze eisen uh, toegewezen wordt door de rechter... dan kun je zeggen dat de militairen die natuurlijk veel meer betrokken... daadwerkelijk meer betrokken zijn geweest bij de dood van demonstranten... de volgende zijn die aan de beurt zijn. Ja, precies. Dus dat is ook het, het, het hele spel momenteel... en ook de, de moeilijkheid in Egypte momenteel. De militairen hebben natuurlijk schrik dat als Mubarak de doodstraf zou krijgen... dat zij de volgende zijn in de rij. En daarom hebben ze ook zo moeite met het afgeven van die macht. En willen zij ook ja, ten, ten, ten alles doen om, dat, om die overdracht tegen te houden. En uh, bovendien zullen zij er ook alles aan doen om Mobark, als hij de doodstraf zou krijgen, wat ik betwijfel, om dat niet te laten uitvoeren. Dus zij zullen proberen om zijn straf zo licht mogelijk te laten zijn. Ja, niet te laten uitvoeren. Is dat niet een eufemisme voor als de rechter dat wel uitspreekt die doodstraf dat het leger de macht grijpt? Uh, niet noodzakelijk. Ik, uh, ik denk niet laten uitvoeren. In veel landen kan je de doodstraf krijgen die wordt omgezet in een levenslange gevangenisstraf. Wat bij, voor, voor Mubarak betekent dat hij in zijn huis, in Sharm El Sheikh, gewoon uh, ja, moet blijven uh, waar hij is, zoals het vandaag het geval is. Mm -hmm. Dus eigenlijk zou er voor Mubarak niets veranderen, zou er voor het leger niets veranderen, als men hem gewoon levenslang... Wat wellicht betekent nog een paar jaar, want hij ligt uiteindelijk toch al op sterven, om, om die situatie voor te zetten. Ja, even nog één allerlaatste dingetje. Het klinkt ook een beetje of ze nog bang zijn voor M Mubarak. Alsof hij nog een politieke macht van, van importantie zou kunnen zijn. Hij is dat ook. Ik weet eigenlijk uit uh, zeer goede bron dat hij nog uh, zeer nauwe contacten onderhoudt, uh, politiek en ook met de veiligheidsdienst. goede de gezant voor de Europese liberalen in de Arabische wereld. We hadden het over de doodstraf-eis van het OM in Egypte... voor voormalig president Mubarak. Ons panel klinkende munt, zoals al aangekondigd. En vandaag zit hij hier fris in het nieuwe jaar Hans de Geus. Hartelijk welkom. Hij is collega-journalist van RTL 7. Z moet ik zeggen. Zeven? Waarom <laughs> zeg ik nou 7? Nou, het is op ja. RTL 7. Ah, dat is het, ja. RTL Z op 7. Dat is niet toevallig. Arjo van Eijsten, ook welkom. Fiscalist, partner bij Ernst <tie> en Young. En Hendrik Meesman van Meesman Index Investments. Weet alles van beleggen. In elk geval beleggen in uh, indexfondsen, zo heet het toch? Pre helemaal precies, ja. helemaal ja, goed. feilloos. Uh, we gaan gewoon maar eens vrolijk verder begin 2012. Waar we geëindigd zijn in 2011. En dat is eigenlijk helemaal niet vrolijk. Want we gaan gewoon verder met de crisis. Um, natuurlijk hoe die eruit gaat zien uh, dit jaar. Wat een gedroomde oplossing is. Maar laten we uh, eerst eens even kijken naar een bericht vanochtend in het Financieel Dagblad. Een interview met Jeroen Kramer. Dat is iemand die nu werkt bij de Bank of Scotland geloof ik. En is lang in de race geweest om president van onze Nederlandse bank te worden. Die man is buiten. Ten gewoon pessimistisch als het gaat om het voortbestaan van de euro. En hij wijt dat vooral aan het feit dat beleidsmakers nog steeds in een bepaald maakbaarheidsideaal denken. Wat er volgens hem al lang niet meer is. Hij zegt: elke top denken ze weer we kunnen wat doen. Maar de markt is al lang bezig, zegt hij. met voorbereidingen op het verdwijnen van de euro. En met dat ze daarmee bezig zijn, is het ook zo dat je die knop niet meer zomaar om kan zetten. Het is een trein die voortdendert. Hans de Geus. Als ja, je hij, is, hem hij dit... is van RBS, hè? dat is wel een belangrijk onderscheid. Royal Bank, ja. Royal Bank. Ja, meer dan allemaal International eigenlijk. Uh, ja, ik dat is toch hij... wel wat wat hij zegt, hoor. Alsof het echt on, onomkeerbaar is. Nou ja, ik begrijp wel wat hij zegt. En dat is ook het beeld wat je, wat je ziet. Overigens heeft voor de vorige torp Merkel wel duidelijk gewaarschuwd. van verwachten er nou niet al te veel van. Mm -hmm. Want wij uh, media en journalisten. en misschien mensen die dat beschouwen. die maken dat er ook altijd een beetje van. Hè. Oh, daar komt de top. en dan, hè, dan krijgen we de eindoplossing te horen. en die komt natuurlijk nooit. Waarschijnlijk weten die politici, en dat ben ik niet helemaal met hem eens... wel wat er ideaal gesproken zou moeten gebeuren. Maar ze zitten natuurlijk met een achterban. Ze moeten het thuis in het parlement ook nog kunnen verkopen. Mm -hmm. En wat dat betreft is het echt spitshoederen lopen. Echt een balansoefening die zij moeten doen... Ja, en ze, zo goed en zo kwaad als het gaat, proberen ze dat. Ja, het, het, het enge daarvan is, uh, daarom sloegen wij op dat onderwerp ook aan uh, Hendrik Meesman, uh, is het ook niet zo. Hij zegt, de belangrijkste, hij noemt drie redenen waarom dat zo is. Waarom hij eigenlijk ziet dat dat niet meer te vermijden is. Belangrijkste reden is eigenlijk het structurele verlies van vertrouwen van de markten in de eurozone, in de politici van de eurozone, die daar wat aan ja. kunnen doen. En dan zegt hij, die, die markten hebben lang een conclusie getrokken... en dan hebben ze gedaan wat Tesla net zegt, ze hebben maatregelen genomen... die zijn onomkeerbaar en de politiek heeft dat niet, niet door. Ja, ik ben het daar niet mee eens. Um... Uh, de maatregelen die ze genomen hebben, wat zijn dat dan? Als je kijkt naar wat gewoord is in 2011... zie je dat de rentes van een aantal de probleemlanden, zuidelijke landen, zijn opgelopen. Dus men heeft die obligaties van de hand gedaan. En aan het eind van het jaar zag je dat een aantal van die rentes weer gedaald zijn. Mm. Dus ik heb absoluut niet de indruk dat de markt nu al definitief besloten heeft... Uh, Spanje, Griekenland, Portugal, Italië... Uh, Griekenland is een geval apart. Maar die andere landen dat dat definitief... Uh, Misgaat en dat de euro dus uiteen zal vallen. Ik zie dat niet in het marktgedrag. Dus hij zei dat wel in dat interview. Maar hij maakte niet concreet wat het dan was. Dus ik vond het niet overtuigend. Ik ben het ook niet met de meeste. Het is niet wat ik zie. Arjo van Eijsten, wat vind jij van deze hele sombere blik op het geheel van meneer Nou, Kijk, in eerste plaats vond ik het opvallend dat vorig jaar, schreef hij ook, had hij de kans op uiteenvallen op 0% ongeveer ingeschat. En nu zit hij dus heel hoog. Dat vind ik al opvallend. Maar wat hij ook aangeeft, en dat is natuurlijk op zich geen nieuw signaal... is dat de landen, en dat zie je op individueel gedrag bij gewoon de burgers precies hetzelfde... eigenlijk steeds meer voor hun eigen hachie bezig zijn. Als we er zelf maar niet al te schadevol uitkomen. Precies, ja. En dat vind ik wel, ik denk dat hij daar wel gelijk in heeft. En dat vind ik ook een zorgelijke ontwikkeling en hij geeft wat mij betreft terecht aan, maar ook, ook dat is niet nieuw, denk ik... Uh, dat er eigenlijk een partij zou moeten zijn die boven die uh, landen mm. staat... en die beslissingen kan nemen, ongeacht wat mm. uh, die uh, landen er tegen inbrengen. Want hij doet alsof uh, die beleidsmakers, niet alleen de banken enzovoort... maar ook de beleidsmakers zelf, nu al bezig zijn... Uh, de juiste dingen te zeggen met het oog op een parlementaire enquête... over <laughs> twee, drie jaar. Yeah. En niet bezig met het... Maar, Grote overal belang. Maar merken we dat? Weesband? De jager zegt nog altijd gewoon... dat de Nederlandse overheid zijn geld terugkrijgt. Dat nou, niet de, alleen, kans, de kans dat dat gebeurt is die... eigenlijk vrij klein. Dus als hij met die enquête bezig zou zijn... Die, zou hij dat ja. niet zeggen. Ja. Dus ik, ik zie dat niet zo. Ik, ik ik, ik, ik, ik, mm. ja, maar we sturen jullie niet... want dat is misschien nog wel veel enger... dat uh, waar al die bankiers en beleidsmakers zeiden... Hou, nou, hou je nou rustig met te speculeren over de val van de euro. Dat moet je niet doen. Laatst nog van de week uh, Bernard Wintjes van het VNO. Die zei, ik wil eigenlijk helemaal niet praten over die, over, over die mogelijkheid. We moeten praten over wat we eraan gaan doen. Om vervolgens toch met die interviewer mee te gaan. En hij kon niet anders ja. natuurlijk. Maar nu gaan steeds meer beleidsmakers uit zichzelf ineens dit soort dingen zeggen. Is dit niet a, heel erg onverstandig? En B, versterk je de trend eigenlijk niet? Ja, zo ontzettend veel wordt het, wordt het nog niet gezegd natuurlijk. En overigens het beeld wat hij schetst... dat ieder voor zijn eigen hachje gaat. En wat wij hier constateren, is natuurlijk ook niks nieuws. Hè. Dat was vorig jaar al met die vinnen die ineens zo'n onderpand eruit wilden slepen en zo. Ja, ja het is ook... Als je het politiek kracht krachtenveld beschouwt... doet ieder wat voor zijn rol logisch is. Alleen, er is inderdaad geen... Coördinatie. Je zou willen dat er wat meer coördinatie was... en wat meer gemeenschappelijke vooruitgang op hetgeen waar we echt naartoe moeten. En er moeten zulke grote stappen gezet worden... Ik ben ook niet heel optimistisch over de uitkomst... maar dat is net om andere redenen dan, dan, dan, dan die, die hij heeft. Ik wel heel optimistisch is, dat is een beetje vrouwelijk om te zeggen... maar toch aardig is onze eigen minister van Financiën, Jan Kees de Jager... die heeft in een eindejaarsinterview gezegd... dat we nu nog een heel zwaar jaar tegemoet gaan... maar dat we in 2013 wel weer uh, aan het herstel kunnen gaan beginnen. Arjen van Eijst, heb je enig idee waar hij dit op baseert... en wat hij voor ons allemaal ontzettend geheim weet te houden? Ja, nou, ik moet eerlijk zeggen, dat heb ik me dus ook afgevraagd... en ik weet het nog, weet het nog steeds niet. Uh, ik... ik... Ja, het valt mij op dat de jager ongelooflijk optimistisch is. En daar waar, en er is ook een beetje in antwoord op jouw vraag, Ger, mm. van, daar waar je overal hoort, uh, personen die er toch voor doorgeleerd hebben, die stukken pessimistischer zijn. Mm. En neem ik nou, nou bijvoorbeeld, hè, die... Uh, We krijgen ons geld waarschijnlijk niet ge in zijn geheel terug van Griekenland. Pr precies. Mm. Uh, dus ik, ik, ik heb niet helemaal door waar uh, die, het, het positivisme en het optimisme van de jager Of alleen maar dat geluid willen, willen laten horen. Uh, ja, dat zou, zou kunnen. Ik, nou ja, als kan... je de markten wil beïnvloeden. Als je het negatief kan, krijg je het misschien ook positief. Uh, ja, of, of dat het ook oh, met, met wilders te maken heeft dat die... Uh, uh, daar niet al te negatief over wil doen... omdat Wilders dan nog, nog, nog meer aanslaat, om het zo te zeggen. Ik, ja. ik weet het, ik, ik heb geen, geen idee. Willen jullie speculeren over de motivatie van deze man... van de Royal Bank of Scotland, Jeroen Kremers, om dit te zeggen? Hij zegt bijvoorbeeld ook, het vertrouwen... die situatie is zo precair, zo wankel, er is zo weinig vertrouwen... als er maar een van de lulverhaal eh, ontstaat... bijvoorbeeld van een land wat bezig zou zijn... aan het drukken van een, munt, van een bakbiljet in zijn eigen munt... dan is het hek al van de Dam. Iemand op zo'n positie die dat zegt. Ik bedoel, het klinkt als een niet. Ja, geen idee. Ik, ik zou ook niet weten wat precies de motivatie is. Uh, ja, maar, ik ik ja. weet niet of, hij er, uh, ja, of, of uh, RBS er belang bij heeft. Ik kan me dat nauwelijks voorstellen. Dus ik denk dat hij gewoon zijn mening heeft gegeven in alle eerlijkheid. Maar mag uh, iemand in zijn positie, en zo, net zoals Wellink, hè, ja. uh, mogen ja. die dat wel doen eigenlijk? Ik vind van wel. Ik vind dat je je mening moet kunnen geven. Iedereen moet dat kunnen doen. En je, maar dan moet je, ja, mensen moeten dat ook kunnen beoordelen hm. uh, ja, uh, op basis van waar het vandaan komt. Dus je moet dat ook niet letterlijk nemen. Hè. Er wordt, wordt vaak heel letterlijk, net zoals als een kredietbeoordelaar. Dus valt el, iedereen valt elke keer over ze heen als er weer een... Ja, een negatief verhaal brengen over een bepaald, bepaald land. Of uh, zeggen van uh, dat komt een downgrade aan van de schulden. Ja. Ja, dat mogen zij zeggen, dat is hun werk. En dat, dat, dat hoeven we niet allemaal zo letterlijk te nemen. Beoordeel dat op zijn merites. Maar zijn geen mensen? Iedereen moet dat we, kunnen doen. Laten we even overgaan naar een volgend onderwerp wat we op de merites kunnen beschouwen. Dat is het nieuwtje van vandaag. Uh, ook weer niet echt om vrolijk te worden. Spanje, wat toch al ongelooflijk in de, in de nesten zit, uh, meldt dat de Spaanse banken een tegenvallen van 50 miljard om de oren krijgen, wat ze, uh, wordt en passant ook gezegd... zelf maar op moeten lossen, want de staat is niet van plan... om een helpende hand uit te steken. Hans de Geus, wat, wat is hier aan de hand? Nou ja, dat, daar wordt ook al maanden over gesproken. en Het verbaast me eigenlijk helemaal niks. Als je kijkt hoe die Holland-goedmarkt in Spanje erbij ligt... zijn natuurlijk hè, hele grote projecten halfweg gestaakt. Dus grote delen grond zijn gekocht, gefinancierd door de banken. Er staan wat halve gebouwen op. Ontwikkelaar failliet. En dat project is nu van de bank. Nou, dat staat waarschijnlijk nog tegen 100% in de boeken. Mm -hmm. Iedereen weet dat het misschien nog maar 20% waard is... of misschien wel helemaal niks... Uh, maar dat moet terug worden gebracht, dat wist iedereen al. Dus daarom was iedereen zo negatief over Spanje, het goede van deze regering. En ze pakken natuurlijk ook het moment, hè, net als een uh, nieuwe CEO... die, uh, die bij een be bedrijf begint, die gooit meteen al het sle slechte nieuws in het begin. Dan kan het daarna alleen maar beter gaan. En dat is wel goed nieuws, denk ik, dat ze dat in ieder geval nu durven te nemen. Laten we hopen dat die 50 miljard reëel is. Het zou me niet verbazen als het eigenlijk nog veel meer nog is. Veel meer is. Maar je zegt, het is goed iets wat iedereen al lang wist, maar nu wordt het tenminste even gezegd. Is ja. dat het, Hendrik Meesman? Ja, ik dat... denk dat het heel goed is dat je de realiteit onder ogen ziet en mm. daarna hand dus dat is heel goed. En uh, het zou meer landen moeten doen. <laughs> Bijvoorbeeld <Ja>. Nederland. <laughs> Ook wat onroerend goed betreft. Ja, en dan dus wordt dat... er gezegd, die banken moeten die verliezen zelf, maar uh, dat zegt de staat. Ja. Hè? Die, die, die, de minister van Financiën, die zegt dat, met een Louis de Guindos, ik wagen wel een uitspraak. <laughs> uh, die zegt die ze moeten dat zelf uh, doen. Maar het is natuurlijk niet zo bij, dat bij dit soort bedragen die banken moeten afboeken van hun kapitaal. Uh, dat dat uh, zonder effect voor zo'n land kan gaan, natuurlijk. Toch? Ja, dat, dat is inderdaad de vraag: in hoeverre ze daar. In staat zullen zijn om inderdaad dat soort bedragen af te schrijven. of eventueel nieuw kapitaal op te halen. Dat weet ja. ik. Dat, dat, dat, is heel dat zal nog best lastig kunnen Hij worden. Hij ik denk dat ze er organisch uit kunnen groeien. door wat winsten in te houden. Ja. door wat kredieten te verminderen. Nou, nou, ik, ik vroeg me af toen ik het las. Dat het, of, of dat wel een hele een reële benadering is. Want, uh, ik, ik vraag me van af. de staat bedoel Va van, je? Van de staat, ja. ja. Want uh, de, de, de kans is wat mij betreft aanwezig. dat die banken hier. door toch in behoorlijke problemen komen. En mm. wat zijn vervolgens daarvan weer de gevolgen? En toevallig las ik vandaag. Uh, dat uh, in het, ook in het Financiële Dagblad. dat uh, heel veel spaarders uh, hun spaartegoeden uh, bij Belgische banken hebben overgebracht naar Nederlandse banken. Dat vond ik weer aardig om uh, te lezen, maar dat geeft natuurlijk aan van, nou ja, dat, dat is een van de uh, uh, gevolgen van, uh, van dergelijke ontwikkelingen. Ja, en waar leidt dat uiteindelijk toe? Hm. Betekent dat dan dat op een gegeven moment de staat toch weer uh, in moet grijpen uh, om een, uh, een bank te nationaliseren? Ja, maar dat betekent dat daarna Europa weer in moet grijpen om dat land weer te helpen, omdat ja, die het ja, geld heeft gestoken ja, ja. in die banken. Zo blijven we bezig. Precies. Maar daar zitten we nou nu middenin. Ja. In dit circuit. Ja, maar het is in ieder geval een mooie illustratie. Van wat, hè, als je voor, voor je nog afvroeg van waarom vertrouwen die banken elkaar toch niet? Nou, hier heb je het. 50 hmm. miljard zomaar op. Verlies. Wat ja, we nog niet wisten, ja. zogenaamd. Terwijl ze misschien ook allemaal denken wat jij net zei. Dat dat 50 miljard, dus is misschien nog veel meer. Het kan zoveel meer zijn. Want die meneer zegt toch, uh, de guindos... hij komt van Lehman af trouwens, dus hij mm -hmm. weet wel wat... Lehman, er, uh, van Lehman Brothers? Ja, ja. <laughs> dat, <laughs> dat was op mijn basis Europa was dat van te Lehman of zo. <laughs> ja. Dus hij weet wel wat link financieren betekent. Mm -hmm. Maar uh, hij zegt ook uh, dat, ja, dat ze dat zelf wel kunnen redden... maar dat het lang niet zo erg is als de Ierse situatie. Nou, ja, dat moet ik nog zien. Dat misschien dat oor een, goed, oor een goed stukje zelf niet... Maar de economie van Spanje is verder zo zwak, zo weinig uh, stootkracht heeft hij... Dat ik niet denk dat Spanje er beter voor, dan, voor staat dan Ierland. En ik begrijp nog steeds niet waarom de Italiaanse rente boven de Spaanse staat. Want dit is toch wel echt wel een heel moeilijk verhaal. De rente voor het verkrijgen van leningen. die rente juist, die zijn moeilijk ja, ja. ja, ja, ja. en Hendrik Meesman daar niet deel. Nou, ik, ik, de aanvulling op de, de, de, uh, me, de ervaring leert dat als je eenmaal begint... met het afwaarderen van een goed. En uh, als, als dat soort verliezen genomen moeten worden... dat het meestal meer wordt dan in eerste instantie aangegeven wordt. Dus de kans is inderdaad best groot... Uh, dat het uiteindelijk veel meer dan die 50 miljard... Nog Wordt. Mm -hmm. Maar goed, ik heb daar onvoldoende zicht op zelf om te weten wat dat dan precies is. Ik geloof niet dat iemand dat weet. Mm. Maar um, ja, je moet er rekening houden dat het nog veel meer wordt. Dus de feit dat banken elkaar of huiverig zijn aan elkaar geld uit te lenen, dat ja, dat, dat, dat begrijp ik ook voorkomen. Dus die, dat de Spaanse overheid zegt. Um, los het zelf maar op. Ja, dat mm -hmm. is makkelijk te zeggen. Maar dat moet nog zien hoe makkelijk dat in de praktijk te doen is. Ja, nogmaals, omdat ze straks het zelf met het probleem met maken wat, wat niet betekent dat het niet moet gebeuren. Desondanks moet het wel gebeuren, vind ik. En ook als het probleem bij de banken leidt... dan moeten we bij, bij de banken maar inschrijven, uh, ingrijpen. Mm -hmm. Lijkt mij beter dan al die problemen ontkennen... en als maar voor ons uitschuiven met, met nog meer schulden. Eigenlijk zijn althans volgens één meneer in Nederland... banken altijd onschuldig. Moet je ze altijd helpen. <laughs> meneer Boelestaal hebben we, uh, de, van de, Vereniging van de van Nederlandse van Vereniging van Banken. Ja. Die heeft nog maar eens. Hij heeft het al vaker gezegd, maar nu uh, uh, aan het begin van dit jaar geloof ik nog maar weer eens van jongens, het is zo fout om met een beschuldigende vinger alleen maar naar de banken te wijzen voor alle ellende waar we in zitten. Het ligt niet uh, aan de banken, het is ons ook maar overkomen, het is ons ook aangedaan, niemand heeft dit aanzien komen en het is ontzettend flauw om net te doen alsof het allemaal de schuld van de banken is. Mee eens je van IJsterk? In grote lijnen ben ik dat wel, wel, wel, wel met eens. Het is weliswaar zwaar preken voor eigen parochie. Maar het is inderdaad te simplistisch... om alleen de banken door de schuld te geven. En hij geeft dus een sprak wel aan. Het is niet een, een heel ongenuanceerd verhaal van... Uh, wij wassen onze handen in ons schuld. Ja. Hij geeft wel aan dat de banken inderdaad uh, dingen niet goed gedaan hebben. Mm -hmm. Maar ik denk dat als je een aantal jaren geleden... Uh, aan een willekeurige perso persoon gevraagd zou hebben van... doen die banken iets fout? Dat ze gezegd hebben nee, volgens mij niet. Maar hij, gaf een heel, hij gaf een voorbeeld... Hij hij was zijn handen niet schoon of in onschuld. Maar hij zegt, kijk, wij hebben dingen gezien en niks gedaan... Als je nu vertelt dat je iemand een hypotheek geeft... Terwijl, uh, uh, terwijl hij niet hoeft af te lossen... dan wijs je eigenlijk nu naar je voorhoofd. Maar toen hebben we dat gedaan, wij hebben dat gedaan... maar de overheid heeft dat ook ja, gezien. Heeft. En niemand wees toen naar zijn voorhoofd. Precies. En daar heeft hij misschien... Dat bedoel je. Daar dat dat, dat bedoel punt. ik inderdaad, ja. ja. Ik bedoel, de overheid heeft er net zo hard aan meegewerkt. Uh, en doet dat in feite nog steeds. Uh, als het gaat over de, de hypotheekrente-aftrek. En er zijn natuurlijk meer, meerdere mechanismen... noem alle producten maar op het gebied van uh, levensverzekeringen... Ja. lijfrente en dergelijke... Ja, dat, dat zijn producten die... Uh... Maar er is, er is ja. toch een klein maartje. Ja, wil jij Hendrik? Heb ja, het wat, wat mij betreft is er een grote maar. Um, uh, Welink heeft gezegd dat de, oorzaak van, uh, de crisis is een veelkoppig monster... er zijn vele oorzaken, heeft hij helemaal gelijk in. Centrale bankiers hebben fouten gemaakt, de rente te lang te laag gehouden, toezichthouders zijn veel te laks geweest richting banken. Maar uiteindelijk zijn het de banken die de krediet verstrekken, die in eerste instantie daarover beslissen. En daar ligt in eerste instantie de verantwoordelijkheid. Als je het raam op de tiende verdieping openzet, dan hoef je er nog niet uit te springen. En er zijn landen waar het wel goed in is gegaan. Dus ik vind dat de eerste primaire verantwoordelijkheid ligt toch bij de banken. Dat wil niet wegnemen dat andere partijen ook allerlei fouten hebben gemaakt en erbij hebben gestaan en niks hebben gedaan. Maar wie zijn. Wie zijn wat, wat is dan de bank? Wie is de bank, want dat zijn ook de aandeelhouders... Hè, waar mensen bijvoorbeeld via het ABP voor hun pensioen sparen... wij vonden het allemaal lekker dat ING elk jaar 10% meer winst maakte... Mm -hmm. want we hoefden minder aan ons pensioen te betalen. Dus die stonden ook te juichen. Dat zijn dus ook de banken, dat zijn wij allemaal als aandeelhouders. Nou, dat maar zijn ook als... de aandeelhouders, maar die aandeelhouders ja. stonden ook enorm op afstand... en die, die keken helemaal niet naar de risico's. Nee, maar die stonden wel te roep toeteren en dat zijn wij ook allemaal. Oh, ja, dus in ja, die, die zin zijn banken gewoon onderdeel van een systeem. De enige die ja. daarbuiten buiten ja. hadden ja. moeten ja. staan zijn de toezichthouders en die Precies. deden niks. En ik denk zelfs als een toezichthouder vijf jaar geleden had geroepen jongens blijven ze even wat dichter bij huis. Dan waren ze echt heel hard uitgevallen. Oh nou, nee. dus dat lijkt me ook nog heel en, de, en wat denk je van de particulieren zelf? Die dus, nee, dus leningen aangaan? Maar daar wilde ik ja. jullie inderdaad even vragen. We ja. hadden net een gesprek met iemand van Shell. En die zei, uh, ik vroeg, wat laten jullie hier nou altijd alleen leiden door rendement? En zou je niet ook als je wat schoner kan werken voor iets meer? Dan zei hij, de klant is altijd koning. Dus dan zegt het bedrijf, als een klant om een bepaald product vraagt... dan, uh, ook al weten wij dat het product misschien niet helemaal deugt... de klant wil het, dan doen we het. Ja, maar en dat, hebben de, dat ja. hebben de banken ook gedaan natuurlijk, ja. Ja, het, natuurlijk. het enige wat daar maar, niet in opgaat dat, lijkt mij zomaar maar er wel even dat is van verantwoordelijkheid. wij niet dat product verzinnen zij verzinnen het en dan zegt een klant ja, wel ik ja ik heb nee. jarenlang in die sector gewerkt ik weet hoe dat gaat Hendrik het is Meijsman. nooit zo dat de, vrijwel nooit zo dat de klant zegt dat wil ik hebben het is altijd de bedrijven zelf die met producten komen en die bedenken dan oké okay, wat voor soort product denken we dat we kunnen verkopen wat zijn de kenmerken daarvan dat wordt dan in de markt gezet en de ene keer slaat dat enorm aan de andere keer minder maar het is door de uh, aanbodkant gedreven. En niet ja. door de vraagkant. Zeker mm -hmm. in de financiële sector. Ja. Dus ik vind dat, uh, dat dat verhaal gaat niet op. Bovendien, en dat is een heel belangrijk aspect in de financiële sector is het, het wat, wat de economen met een moeilijk begrip informatie-asymmetrie noemen. noemen. Dat, dat betekent gewoon de een weet meer dan de ander. Mm -hmm. De verkoper weet altijd veel meer dan de koper. Vooral in de financiële wereld waar producten complex zijn. En dat betekent dat je een extra verantwoordelijkheid hebt... om daar voorzichtig mee om te gaan. En woekerpolissen is echt niet iets waar een klant ooit, ooit om heeft gevraagd. Ze wouden misschien wel fiscaalvriendelijke producten... Maar niet met torenhoge kosten die ze niet konden zien. En daar heeft gewoon de sector verantwoordelijkheid voor. Een onnodige verzekering. Ja, nou, er is ja. nog één club mensen die we over het hoofd zien... die ook, vind ik, aan de bel hadden moeten trekken. En dat zijn de commissarissen. He, Wim ja, Kok zat erbij en keken naar dat ING gigantisch groeide in het buitenland. Veel te groot werd, ING daar werkt. Die gingen daardoor de alte A-portefeuille aan. Renoy Kant zat erbij en keken naar... En die doen nu. Al, ja, die hoor je ja. helemaal niet. Daar kan ja. ik eigenlijk wel echt wel Even een beetje over, die, over die schulden die daar in de huishoudens ontstaan zijn, hè, met name hypotheken, door al dat soort hypotheken, 640 miljard bij elkaar. Er lijkt nu toch het besef door te dringen dat daar wat aan moet gebeuren. Misschien niet korte aftrek, hypotheekrente. Maar dan wel wat het CDA zegt. Je moet ervoor zorgen dat mensen die wel aflossen. Dat je die op de een of andere manier fiscaal tegemoet komt. En nu weer hoogste, de hoogste baas ja, die van de, de, de EBS hoogste ambtenaar ja. van, het, van, het, van Economische Zaken, de secretaris Generaal. Die heeft nu. Ook geen op die schuld. En die heeft het woord hypotheekrente niet genoemd. Maar Arjo, ik proef toch dat hij in die richting iets wil doen. Ja, nou, dat zijn natuurlijk niet de enige. Je, je hoort het nu uh, over, overal, vanuit, vanuit, vanuit ja. alle hoeken, al vanuit de hoek van het kabinet. Ja. Uh, maar is de SG niet ik... het kabinet eigenlijk, de hoogste ambtenaar van nou de SG? Ja, dat, dat, dat het nu heel dicht bij het kabinet komt, die geluiden? Ja, nou ja, ik, ik weet niet in welke hoedanigheid hij gesproken heeft. Voor, voor, maar Arjo, jij bent deskundige. Is. Hoe kan je het doen zonder het hypotheekrenteaftrek te noemen? Zodat mensen niet verschrikkelijk nou, bang worden of stijgen. Kijk, wat, wat, Hoe kan wat, je toch... Wat, doen? Kijk, wat Rutte heeft gezegd: van we tornen niet aan de hypotheekrenteaftrek. Uh, dat kan je natuurlijk op verschillende manieren uitleggen. Je kan het uitleggen in de zin van: nou, want dan gaan we iets. Uh, als we toch iets willen doen op dat gebied. dan gaan we iets doen met, uh, met, met, met de schuld. Hè. Dus uh -huh. uh, het aflossen van de schuld uh, bevorderen. Uh, Banken verplichtingen opleggen. De deels bestaan die verplichtingen al. waardoor de schuld. Uh, uh -huh. in, in, tot een bepaald percentage moet worden afgelost. Uh, dus dat is één benadering. Doe iets aan de schuld, uh, schuldenkant. Je kan ook zeggen: van. Uh, nou, we tornen niet aan de hypotheekrenteaftrek al zodanig. maar we. Zorgen er wel voor dat de omvang van de aftrek minder wordt. Ja. Bijvoorbeeld, uh, vanmorgen stond er een, een pleidooi van uh, Mertes-hoogleraar uh, Leo Stevens, uh, belastingrecht uh, in, in de krant. Die zei: van, dat even naar over naar box 3. Nou, is een fantastische uh, oplossing Kan je dat, dat nog uitleggen? In tien nou, seconden, ja, de facto betekent dat dat je dus in plaats van 52% aftrek, 30% uh, okay. hypotheekrente aftrek uh, hebt. Dat scheelt dus bijna de helft. Mm -hmm. Uh, dan kan je nog discussiëren, moet je dat in één keer doen of uh, geleidelijk. Maar dat, dan, dan kan je nog steeds volhouden dat je niet aan die hypotheekrente aftrekt, want die laat je als zodanig gewoon in stand. Hm. En dan heb je wel het probleem ja. aangepakt. Ik, ik zie Hans Lopel ja. om ik... ik... nog heel even wat te zeggen. Oh ja, nee, nou, we, we hebben nog, je nog kan, half half minuut. Je kan ook iets aan die hypotheek doen zonder per se aan die hypotheekrente aftrek te komen. En dat doen banken al, want er wordt mm. gewoon veel minder geld uitgeleend. Dus het gebeurt in feite al, het inperken van het, de hypotheekbedragen die eruit gaan. En mensen hebben inmiddels zelf ook wel door... dat ze willen gaan aflossen, denk ik. Ja. Dus wat dat betreft is de hele, het hele sentiment ook wel... On... Wel wat veranderd Hendrik, tenslotte? Ja, ik ben meestal. mee eens, maar ik denk dat... Kijk, we zoeken nu naar allerlei andere oplossingen. Om één reden, namelijk dat gewoon het geleidelijk aan afschaffen van de hypotheekrente We willen een aantal partijen toe. politiek niet aan. Maar ja. dat is natuurlijk wel wat er eigenlijk moet gebeuren. Ja. We moeten er gewoon geleidelijk aan uitfaseren. Niet van de een op de ander, maar... 20, 25 jaar voornemen en uitfaseren. En dan hoeven we al die andere kunstmatige, ingewikkelde oplossingen... zijn allemaal niet meer nodig. Weet je wat nou het leukste is van het einde van deze eerste klinkende munt van dit jaar? Dat die laatste woorden... Er moet gewoon eindelijk eens wat een hypotheek af. het ik Vorig jaar, het jaar daarvoor, het jaar daarvoor, en het jaar daarvoor, en altijd weer. Ja, dan we niet zo maar het, maar het Kijken we zoveel uit. Oké. Hendrik Meesman van Meesman Investments. En Hans de Geus van RTLZ. Arjo van Eijsten, partner bij Ernst Young. Heel erg bedankt. En Ger en ik zijn er volgende week weer. Dit was de laatste villa voor deze week. Zometeen na half vijf, na het nieuws van half vijf. Lucella Carasso met het Radio In journaal. Goedemiddag. Hallo, met Lucella. het water en de wind en de gevolgen voor mensen en dieren. In de Biesbos bijvoorbeeld. We spreken zo iemand van staatsbosbeheer daar. Die vertelt wat het allemaal voor de dieren betekent. En iets anders ook, de defensieplannen van Obama. In dit laatste half jaar van zijn termijn kondigt hij grote bezuinigingen. Aan. Dat na het nieuws van half vijf. En dat krijgt u van Raymond Cere. Radio 1. Het NOS-journaal. In Dordrecht stroomt het water door het hoge waterpeil de kaders op. Ook elders, langs de grote rivieren, dreigen problemen. In Tiel en Arnhem moeten mensen hun geparkeerde auto's vanwege hoogwater water bij de kaders weghalen. In de containerhaven van Rotterdam is het water zo onstuimig... dat er tot zeker acht uur vanavond niet wordt gewerkt. Wat het noorden van het land betreft... geldt er behalve in Groningen nu ook een vaarverbod in Friesland. Beide provincies willen daarmee voorkomen... dat schepen met hun golfslag de dijken zwaar beschadigen. De overdragsbelasting die mensen betalen bij de aankomst van een huis moet blijvend worden verlaagd, schrijft de hoogste ambtenaar van het ministerie van Economische Zaken Buink in zijn traditionele nieuwjaarsartikel. De overdragsbelasting is tijdelijk verlaagd van 6 naar 2 procent. Op 1 juli loopt die maatregel af. Volgens Buying zal het aantal huizenverkopers fors toenemen als het tarief blijvend 2 procent wordt. En zo'n 2500 schoonmakers hebben vanmiddag gedemonstreerd bij het hoofdkantoor van Philips in Amsterdam. De schoonmakers hadden voor Philips gekozen omdat dit bedrijf meer dan 1 miljoen heeft bezuinigd op het schoonmaakwerk. De schoonmakers eisen onder meer doorbetaling van het loon op de eerste ziektedag. En genoeg tijd om hun werk te doen. De werkgevers vinden die eisen te duur. En dat waren de hoofdpunten.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 Nu zit Goedemiddag, Nederland Waterland is het vandaag. Een uitzending met zandzakken, gemalen, waterschappen en een ballig stuw. We hebben ook andere dingen. Vanuit de ruimte meldt André Kuipers zich vanmiddag bij de NOS. Na vijf uur kunt u horen hoe het met hem gaat daarboven. En uh, of hij nog een beetje lekker eet is een van de dingen die hij gaat vertellen, begreep ik. En oud-president Mubarak hoorde vanmiddag de eis van de doodstraf. Wat de openbaar, openbare aanklagers in Egypte betreft moet hij worden opgehangen. Dit Radio 1-journaal is er tot half zeven vanavond. In Noord-Holland, Friesland en Groningen wordt hard gewerkt... om het overtollige water af te voeren. Rink Kamer, onze verslaggever, is in de stad Groningen. Hij is vandaag eerder in het gebied geweest... waar een dijk het dreigde te begeven, de Tolberter Petten. Rink, die dijk heeft het wel gehouden daar. Hè? Wil, wil dat zeggen dat de problemen definitief voorbij zijn? Nee, dat ook weer niet. Uh, het waterschap heeft wel gezegd dat op dit moment uh, alles onder controle is in de provincie Groningen. Geen acute dreiging, dat is wat ze letterlijk uh, hebben verklaard een half uur uh, geleden. Maar uh, we hoorden hier op uh, Radio Noord dat natuurlijk de hele dag uitzendt alleen maar over uh, de wateroverlast. Hoorden we net uh, Piet maar vertellen over de komende uren. Het gaat hier weer richting uh, windkracht 10 met uitschieters naar 11 en 12. Uh, zware buien, dus het blijft nog wel spannend de komende uren bij die dijk in de buurt van Tottenham. Uh, maar uh, er is nu op dit moment geen acute dreiging. En vanochtend is een oproep gedaan om de polder te evacueren. Mensen werden, werden opgeroepen om weg te gaan uit hun huizen. Daar is geloof ik niet veel gehoor uh, aan gegeven. Nee, er is uh, nauwelijks gehoor aangegeven. Uh, twee uh, hobbyboeren en één gezin is vertrokken uit de polder. Dat betekent dat zo'n 85 mensen ongeveer gewoon achter zijn gebleven. Vooral, om ze zo maar eens te noemen, echte boeren. Dat heeft ook te maken met het feit dat als die boeren hun vee moeten verplaatsen... dat dat een gevolg zou kunnen hebben voor de waarde van het vee. Want ze krijgen een gezondheidscertificaat. Daar zitten bepaalde gradaties aan. En zo'n certificaat zou in waarde kunnen dalen. Ja, dat is natuurlijk ook een reden voor die boeren om zo lang mogelijk te blijven zitten. Maar ik denk eerlijk gezegd ook dat zij... Hoogwater wel vaker hebben meegemaakt. Het komt nog niet over de dijk. Als het er overheen komt, ja, dan duurt het heel lang voordat die polder volstroomt. En ik denk dat die boeren denken: nou, dan zijn wij wel weg. Tegen die tijd pakken ze hun biezen dan. Was dit nou de enige dijk waar de situatie kritiek is geworden? Zijn er ook nog andere uh, plekken waar je je zorgen om moet maken in de provincie? Nou, volgens nog valt het dus mee. Maar er worden ook nog steeds wel maatregelen genomen. Bijvoorbeeld rond een uur of half vier... zijn er weer twee nieuwe waterbergingspolders in gebruik genomen. Er zijn dus dijken doorgestoken. En speciale gebieden worden nu onder water gezet. Dat is de manier om het waterpeil zo laag mogelijk te houden... onder deze omstandigheden. En wat bijvoorbeeld in delft op dit moment gebeurt... daar zijn ze de coupures aan het sluiten. Dat zijn de gaten in de dijk waar een weg doorheen loopt. En waar je van het ene gebied naar het andere... Gebied kunt komen. Het havengebied wordt daar afgesloten... omdat ze daar ook hoogwater verwachten. Een ander punt is het militaire oefenterrein bij het Lauwersmeer. Daar is gisteravond en vannacht in de buurt van het Lauwersmeer... al een nooddijkje aangelegd. Daar ligt ook een militaire oefenterrein... met, heb ik begrepen, nogal wat waardevolle apparatuur in de grond. Dus die zijn heel erg bang dat het daar ook verkeerd gaat. Het waterschap is daar ook bezig om een klein nooddijkje aan te leggen. Maar ik hoorde zojuist iemand van het waterschap vertellen dat de wind is gedraaid waardoor het water ook gelijk 10 centimeter lager is gekomen te staan. Dus op dit moment is dat gevaar, dat dat oefenterrein daaronder zou lopen, ook geweken. Maar goed, je ziet hoe spannend het is. Als de wind weer een beetje draait, als de wind toeneemt, als er zware buien zijn... dan kan het zomaar weer anders zijn. Dus uh, ja, er wordt hier op dit moment in Groningen bij het crisiscentrum vergaderd... sinds drie uur met alle betrokken partijen. En straks om vijf uur horen we de actuele situatie hier in de provincie Groningen. En dan horen wij dat weer van jou. Ringkamer was dat... Ook Dordrecht heeft last van het hoge water. Daar dreigt de Maas buiten haar oevers te treden. Vandaar dat de gemeente besloot om bewoners van de, laag de lege gebieden zandzakken te geven. Ja, ja, ja. Er worden niet alleen zandzakken hier uitgedeeld. Op de kerkenplaats in Dordrecht. Bij stadsbeheer, maar ook dranghekken. En de plek waar de zandzakken liggen opgestapeld, die is al aardig leeg. Uh, we zitten aan, uh, aan de rand van uh, het waterpartij, om het zo maar te zeggen, van de Oude Maas. En uh, ja, we hebben toch een paar ingangen die laag uh, gelegen zijn. Hoe is de situatie daar? Het uh, Stijgend. Uh, op dit moment begint het water de kade te naderen. En de verwachting is dat het hoogste punt nog niet bereikt is. Dus... Maakt u zich zorgen? Nou, zorgen niet. Dat, uh, we hebben waterkeringen uiteraard aan de, aan de kust. dus dat, uh, Ik verwacht niet direct dat daar echt grote zorgen voor gemaakt hoeven te worden. Alleen ja, er zit altijd een marge in waarmee je toch altijd uh, risico loopt met de lage geleden panden. Heeft u alles al naar boven geplaatst voor het geval dat? Nou, in dat gedeelte van het pand wel, ja. Uw ja. vrouw is druk aan het sjouwen ondertussen. Hoeveel zakken heeft u nodig? Nou, ik denk een stuk of tien om een paar ingangen af te sluiten. Dus dat dat valt wel mee? Jawel, jawel. Ik verwacht ook geen meters hoogte. Nou, u heeft geluk. Ja. Volgens mij zijn ze al ingeladen. En u hoeft er niet meer te sjouwen. Dat, dat scheelt weer. Maar goed, ik ben wel chauffeur. Dus uh, <laughs> dat moet ook vervoerd worden. En ze moeten op zijn plek gelegd worden. Dus, uh... Nou, meneer Willemsen van Stadsbeheer. Als ik er kijk, er zijn nog een, een tiental zakken over. En that's it. Dan is het op. Ja, dat gaat uh, inderdaad bijzonder hard. We gaan even opzij. En... Uh... Ja, we hebben hier al vier man klaarstaan en hebben uh, zand gehaald. Dus uh, we gaan nu verder uh, nieuwe zakken maken. Hoeveel lagen er hier? Uh, ik schat een uh, 12-1300. Nu hoor je dat de mensen eigenlijk zich eigenlijk niet zo'n zorgen maken. Maar als ik het hier zie, hoe snel dat gaat. Ja, we hebben een paar stukken in de stad die natuurlijk een stuk lager zijn. Uh, maar net waar ieder jaar uh, uh, oefenen we met die schotjes op de voorstraat. Dat is eigenlijk de echte waterkering. En ja, die gaat pas in werking bij 2,85 meter water. Dus ja, ja, er is nog geen crisis. Maar ja, er zijn een paar stukjes in de stad die lager zijn. Hoeveel zandzakken kunt u nog maken? Hoeveel kunt u nog uitdelen? Uh, nou, er liggen hier nog lege zandzakken, laten we zeggen, 5000. Dat is even een ruwe schatting. En uh, ja, we gaan door uh, tot we ze nodig hebben, uh, zover. Een tekort aan zandzakken zal in ieder geval niet ontstaan? Nee, kijk, het zand is niet bevroren. Dus uh, we kunnen net zoveel halen als we willen. En er is uh, uh, 20 kubel onderweg. Nou, daar kunnen wij wat zakjes mee doen. Dat zei Frans Willemsen van Stadsbeheer in Dordrecht. John Saarbach was daar vanmiddag. Willemijn Hubert, goedemiddag. Goedemiddag. Gaat er nou de komende uren nog veel neerslag vallen? Ja, qua hoeveelheden hebben we het ergste nu echt wel gehad. En uh, op het moment dat de buien overtrekken, kan er best in korte tijd nog even wat naar beneden komen. Maar in de verwachting voor het noordoosten van Groningen bijvoorbeeld zit zo'n 1 tot 2 mm nog de komende uren. Dus dat is niet zoveel meer. Nee, nee, gelukkig. In het zuiden? In het zuiden ook, eigenlijk hetzelfde verhaal. Maar de buien die trekken wel in zuidelijke richting. Die zitten nu een beetje ten hoogte van Zeist Woudenberg, ik maar zeggen, Echt midden-Nederland. En die, ja, die zakken dus naar het zuiden toe. Daar kunnen we nog wel even ietsjes meer verwachten. Maar ook dan gaat het, uh, gaat het ook daar afnemen. En voor de waterstanden is de wind ongelooflijk belangrijk. Ja, we hoorden net van Rienkamer dat Piet Paulusma in het noorden zegt dat er keiharde wind komt ja. vanavond. Wat zijn de verwachtingen? Ja, eigenlijk blijft. De storm is op zich over zijn hoogtepunten. De hoogtepunt heen, maar het waait op steeds op nog steeds zo'n windkracht achter. De windstoten zijn op dit moment nog steeds zeer zware windstoten dus op ruim 100 km per uur. En zeker aan de kust blijft dat de komende uren vannacht eigenlijk de hele nacht nog, uh, nog doorgaan. Dus het probleem is daar absoluut nog niet voorbij. En draait de wind veel? Nee, nee, voorlopig ook nog niet. Vannacht niet en morgen overdag hebben we eigenlijk nog steeds te maken met de noordwestenwind. En pas in de nacht naar zaterdag, zaterdag overdag komt die, draait die meer naar het westen toe. En dan zal wat dat betreft het wat makkelijker daar gaan worden. En er is morgen nog wel wind, maar het wordt niet zo'n onstuimige, heftige dag als vandaag, hè? Nee, absoluut niet. De aankomende uren dus vooral aan de kust nog een, gewoon een goede doorstaande wind met zware windstoot, ook landinwaarts nog wel een beetje. Maar in de loop van de nacht neemt het landinwaarts wat af. En dan morgenochtend krijgen we uiteindelijk gewoon weer een rustige dag. Dan neemt de wind echt flink af. En de buiigheid eigenlijk ook. Nog een enkele bui, maar verder ja een mooie zonnige dag ook wel. Ja. En, en blijft dat dan ook zo in het weekend? Nee, in de nacht naar zaterdag kunnen we opnieuw behoorlijk weer wat neerslag verwachten. En ook zaterdag en zondag overdag af en toe wat buien. Maar ook dan wel zonnige momenten gelukkig. En het is zacht voor de tijd van het jaar nog hoor. Een graad of acht. Dat is zeker zo. Willemijn Huber, dankjewel. Tot zover uh, het water, de wind en het wateroverlast. Na vijven uiteraard meer. Doodstraf door ophanging. Dat is de eis van de aanklagers in het proces tegen de oud-president van Egypte, Mubarak. Hij staat terecht voor betrokkenheid bij doden van demonstranten tegen zijn bewind in februari vorig jaar. Sander van Hoorn, ons correspondent. Sander, dat is uh, de zwaarste straf die je kan bedenken. Hadden ze dit nou verwacht in Egypte? Ja. Toch niet. Ik hoefde de laatste tijd iets vaker mensen die zeiden dat het uiteindelijk wel op een akkoordje zou neerkomen tussen uh, Mubarak en de legerleiding die nog steeds aan de macht is. En ja, als dat uh, akkoordje er is, dan is de openbaar aanklager daar in elk geval uh, geen deelgenoot van, want die heeft dus vandaag de doodstraf geëist. En hoe groot wordt de kans geacht dat die doodstraf ook echt wordt uitgesproken door de rechter? Ja ja, de ophanging lijkt me vrij sterk, want dat gebeurt al een tijdje niet meer. Maar ja, weet je, het is net zoals in Nederland natuurlijk, de openbaar aanklager die kan eisen wat hij wil maar de rechter die gaat er uiteindelijk over en die zal er ten eerste nog de tijd voor nemen ten tweede ja openbare recht of um, eerlijke rechtspraak is twijfelachtig in uh, Egypte dus daar zit het leger ook weer bij dus ja je hebt de kans dat uiteindelijk dat akkoordje wel gesloten wordt en dat Mubarak er met een stuk lichtere straf vanaf komt en als je zegt de rechter zal daar uh, even de tijd voor nemen is er een termijn waarop die uitspraak gedaan moet worden daar is mij nog niks van bekend. Maar dan gaat het proces verder. Maar ja, goed, dat moet dan eerst echt nog afgerond worden. We krijgen natuurlijk ook nog de verdediging die dan het woord moet voeren. Dus nou, hoor, dat dat kan ook wel even gaan duren. En is er een duidelijk beeld van de publieke opinie hierover in Egypte? Wat voor straf hij moet krijgen? Je hebt natuurlijk de wisseling gehad hè? bij de, uh, de, de processen daarbuiten bij de rechtszaal. Uh, heb je voor- en tegendemonstraties gehad. Dus ook uh, Mubarak aanhangers die uh, waren daar nog op de been. En ja, ik denk dat toch ook bij heel veel Egyptenaren even moesten slikken vandaag. Want de doodstraf eisen tegen de voormalig president. Iemand die uh, de mensen jarenlang gekend hebben. Onder wie ook lang niet iedereen het schicht had. Ja, dat is natuurlijk nogal wat. Aan de andere kant heb je dus die tegendemonstranten gehad voor de de mensen, de nabestaanden van mensen die zijn uh, omgekomen tijdens de demonstraties uh, vorig jaar. En die mensen die zullen zeggen voor niets minder nemen we genoegen. Dus die doodstraf, ja, daar staan we helemaal achter. En was Mubarak er eigenlijk bij vandaag toen uh, die eis werd uitgesproken? Hij was erbij, maar ik heb nog geen beelden ergens gezien van hoe hij daarop reageerde. Hij is natuurlijk de afgelopen tijd heel erg passief geweest. Tijdens dat proces werd ook op een, een, een ziekenhuis binnengereden, wordt overgevlogen per helikopter. Met andere woorden, uh, hij is er slecht aan toe, lijkt het, maar hij, hij volgt het allemaal wel. Uh, hij heeft zijn ogen ook open. En hoe hij gereageerd heeft, ja, ik, ik wil het zelf ook heel graag zien, maar ik heb de beelden nog niet voorbij horen zien komen. Wellicht later. Sander, Sander van den Hoorn, dankjewel. <tied> Boze schoonmakers vandaag bij het hoofdkantoor van Philips in Amsterdam. Zij willen meer respect en een betere cao. Straks een verslag. Verkeersinformatie, Wijnand Zwaan. Veel zal deze avondspits niet voorstellen. Er trekken wel een paar pittige buien over het land... die hier en daar voor wat hinder zorgen. Maar toch veel files staan er niet. Op de A10 West naar Zaanstad loopt het vast voor de Koentunnel 3 kilometer. En de A50 Arnhem richting Os, voorknoopend Valburg 4 kilometer. Dit is het NOS Radio 1-journaal met Lucella Carasso. Steeds meer mensen registreren zich als ZZP'er, zelfstandigen zonder personeel. Het zijn er nu 700.000 in Nederland. De verwachting is dat dat oploopt. En we lichten er een aantal van hen uit deze week. Dat is nu de zelfstandige in de thuiszorg. Louis Dekker stapte daarom in de auto met directeur De Jong van Priva Zorg Alblasserwaard. Dat is een organisatie die ZZP'ers levert voor de thuiszorg. Het aantal ZZP'ers in ons land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 Sociale premies, et cetera. Ik heb alles goed geregeld. Dan bent u een van de weinigen, lijkt het. Hè? Dat klopt. Wilma de Vos, zij heeft het goed geregeld. Al 25 jaar werkzaam in de thuiszorg. En sinds 2006 is zij ZZP'er. De schaatsers die ervan houden om nieuwe plekken in de wereld te ontdekken... hebben een leuk seizoen. Na nieuwe plaatsen als Tjeljablinsk en Astana in november... is de schaatswereld nu neergestreken in Budapest voor het EK Allround. Dat is ook niet de stad waar jaarlijks wordt gereden. De Nederlandse favorieten bij de vrouwen, Irene Wust, is er voor het eerst. Ik moet even goed nadenken waar we allemaal zijn geweest, joh. Praat met Irene Wust over reizen en er verschijnt een lach op haar gezicht. En dat ze even moet nadenken waar ze dit seizoen allemaal is geweest... is niet zo gek. Een topschaatser is vanaf mei, als de voorbereiding begint, veel van huis. Ergens in Nederland een soort van kick-off trainingskamp met z'n allen. En dan, uh, ja, dan gaan we meestal uh, in mei gaan we twee weken naar Mallorca. En dan uh, twee weken thuis... Drie weken Samorit zijn we geweest, dan, dan weer even thuis. We zijn twee weken in Minsk geweest, dan weer even thuis. Ja, we zijn 240 dagen per jaar ongeveer op pad. 10, 10, 10. En nu dus Budapest, voor het eerst. Maar echt veel tijd om de stad te bekijken is er niet. Normaal gesproken stel je we zou er een week zijn of anderhalve week, dan maak je wel, heb je wel een rustdag en dan zou ik zeker wel een rondje door de stad gaan lopen. Bedoel, het is een hele mooie stad en heeft heel veel geschiedenis, heel veel mooie oude gebouwen. En ja, dat vind ik wel, dat, dat integreert me wat dat betreft wel. En, ja, het, zou, het is eigenlijk ook zonde dat als je hier komt, dat je dan eigenlijk niks van de stad ziet. Lees jij je in, bijvoorbeeld uh, vorige week, voordat je naar Budapest toe gaat? Kijk jij op internet van, goh, wat is een leuk café uh, waar, je, waar je koffie kunt drinken? Of doe je dat niet echt? Nee, nee. Dus eigenlijk zou ik er misschien meer moeten doen. Ik had het, uh, Deze tip had ik uh, van mijn ouders. Die lezen zich wel in. En die gaan er wel echt, uh, ja, hier dan ook echt even op vakantie. Maar... Um... Nee, ik lees me niet in. Eigenlijk zou ik dat wel wat meer moeten doen. Ik had, zat wel bijvoorbeeld uh, in Astana bij, uh, bij Costa aan tafel... en die had echt een heel mooi verhaal over dat het vroeger Astana... vroeger gewoon de woestijn was en de mensen die verbannen waren naar Siberië... dat die dan heel Astana hebben opgezet. Dus dat, zou me wel, ja, dat, dat vind ik dan wel heel interessant. Ik durf het bijna niet te vragen, maar hoeveel r staan er op dit moment op? Ja, nou, ik heb het toevallig vanmiddag gecheckt, maar het viel tegen... Ik ben namelijk uh, uh, pas laat begonnen met uh, flying blue, blue punten sparen, dus uh, nee, het zijn er nog niet zo veel. Maar, uh, nou, ik heb nog een paar leuke reisjes. Ik mag straks nog naar Calgary en Salt Lake, dus dat zijn veel punten. Dus, uh, <laughs> nou ja, en dan uh, aan het eind van de carrière ga ik denk van alle punten uh, ga ik een mooie wereldreis maken. Als ik met de auto ga laat ik zo zeggen, dan gaat ook mijn eigen kus mee. Dat dat ligt wel het lekkerst. Maar ja, nu. Uh, <laughs> Zit je aan 20 kilo bagage en uh, ja, dan, dan gaat het niet werken. En, en, en Over de plas ook, ik bedoel. Dan heb je twee koffers. En dan, als je dan een kus in de koffer doet, dan uh, is je hele koffer wel vol. Ja, hoe groot denk je is de kans dat als je in de toekomst naar Boedapest terugkomt, dat je denkt: Oh ja, hier had ik zo'n mooi succes? Ja, die kans is natuurlijk zeker aanwezig. Ik bedoel, ik, ben, uh, ik ben hartstikke goed. Uh, ik heb, uh, ja, hartstikke goed, enkele sprint gereden. Dus met de snelheid zit het goed. Ik heb voor het enkele sprint schaatsweek nog 1503 kilometer gewonnen. Dus daarmee zit het ook wel goed. Vijf ja, kilometer heb ik dit jaar nog niet gereden, maar wel veel op getraind. En in training ging het hartstikke goed. Dus Sablicova en pech zijn, zijn we ook vast heel erg goed in vorm en hebben er ook veel zin in. Ja, ik ga in ieder geval zeker uh, proberen om uh, die titel mee naar huis te nemen. Is er als jij schaats één? Klein momentje in die focus die je hebt. Dat je even straks naar links of naar rechts kijkt. Afhankelijk welk stukje rijdt. En denkt, goh mooi kasteeltje hier in Boedapest. Ja, nou ja, sowieso tijdens trainingen wel. En uh, misschien uh, tijdens het inrijden voor, uh, voordat het, voor de wedstrijd. Voordat het startschot gaat ook wel. Maar tijdens de race, als ik in de race zit, dan, dan absoluut niet. Morgen, dan begint het EK. Dan kunt u iedereen Wust zien schaatsen langs dat kasteel in Boedapest. Sebastiaan Timmermans sprak met haar. Ze spaart dus niet alleen punten voor het wereld of Europees klassement, moet ik zeggen. Ja, dan de stakende schoonmakers. Die waren vandaag in Amsterdam. Ruim 2000 schoonmakers die een betere CAO willen... en ook respect voor wat ze doen, gingen naar het hoofdkantoor van Philips. Ze verzamelden eerst vlakbij de Amsterdam Arena. En wij staan hier op de waardering voor ons werk. Wij willen op een normaal tempo ons werk kunnen uitvoeren. En niet als robots behandeld worden. Zijn wij robots? Zijn wij mensen? Er staat hier op een bord zes bobo's, drie miljoen bonus... ...200 schoonmakers, één miljoen bezuiniging. Mevrouw, ik ja? zie borden met de tekst meer respect. V uh, verbeden... Respect. Ja. Krijgt u dat te weinig? Bij te weinig respect. We zijn hier uh, om uh, onze rechten te reclameren en uh, de werkdruk van de bazen en de bezuinigingen op onze rug. En dan uh, hier gaan we naar Philips. En Philips is een van de voorbeelden van al die problemen. Een werkgever die uh, krijgt een bepaald bedrag per jaar om de werk te kunnen uitvoeren. Maar met dat bedrag willen ze nog meer gaan verdienen op onze rug. Of bijvoorbeeld de werk van drie mensen moet één persoon gaan doen. En dat is iets wat niet gaat. En als het niet goed is, komen ze met een bedreiging, met ontslagen, brieven... met uh, intimidatie. Dat is wat wij gewoon nooit, nooit, nooit, nooit meer gaan accepteren. Mari Martens van FNV Bondgenoten. De hele stoet gaat zo meteen naar Philips. Wij gaan naar Philips omdat Philips één van de opdrachtgevers is die keer op keer op schoonmakers wil bezuinigen. En dat betekent dat de schoonmakers gewoon elk jaar harder moeten werken. In een paar jaar tijd 18% harder werken. En ze schuiven ook nog elke verantwoordelijkheid af. Ze zeggen, ja dat doen wij niet, en dat doen onze inkoper. Nou, dat is het meest asociale gedrag wat je kunt vertonen in dit land. Je kunt niet elk jaar 6, 7% op schoonmakers bezuinigen. Zo moeten de schoonmakers de bonussen betalen van de topdirectie. Het is te belachelijk voor woorden. En we schijnen er ook mee uit. Wij maken die kantoren ook niet meer schoon in dat geval. Nou, daar komen ze aan, de schoonmakers bij het kantoor van Philips in Amsterdam. De telefonistes in de hal die kijken wat paniekerig om zich heen. Van, Wat gebeurt hier? Nazi, Nazi, Nazi, Nazi, Nazi. Meneer Fourmet, u bent van uh, Philips. Die mensen zijn heel erg boos, dat heeft u gemerkt. Hun standpunt is ons duidelijk gemaakt, ja. Ze ondervinden te weinig respect, zeggen ze. U zult begrijpen dat wij als bedrijf zeker in deze tijd op onze kosten letten. Dat neemt niet weg dat wij een prettige werkomgeving voor onze eigen werknemers... maar ook voor de werknemers van onze leveranciers belangrijk vinden. Ja, dat heeft u net ook gezegd. Maar ik geloof niet uh, dat ze het geloven. Ja, dat verbaast mij, want uh, wij voelen ons daar verantwoordelijk voor. Maar als er bepaalde uh, zaken niet in orde zijn, dan laten we dat met elkaar bespreken. Ja. Ze hebben het vooral ook gemunt op de bonussen. Ja, dat is ook een hele mooie vergelijking. Maar ik denk dat in de kern dit een conflict is tussen de werknemers en de werkgevers in de schoonmaakbranche. Ja, maar ze zeggen u wil niet zoveel betalen voor het schoonmaken. Kosten, heb ik net gezegd, daar letten wij inderdaad op. Maar kosten en prijs is zeker niet het enige element waarop wij onze leveranciers uitkiezen. Bent u er bang voor als er wekenlang niet wordt schoongemaakt? Dat is heel onprettig, dus dat willen we zeker niet zien. En wij hopen dan ook dat werkgevers en werknemers in de schoonmaakbranche snel uitkomen. We staan hier bij de het hoofdkantoor van Philips. En daar stond ook onze verslaggever Jeroen Schutijzer. Straks, na vijf uur, kunt u cosmonaut André Kuipers horen... die al ruim twee weken in de ruimte is. En dat verandert een hoop voor hem. Bijvoorbeeld zijn smaak verandert. De, de smaak is iets veranderd in de ruimte. Maar ik moet zeggen dat de oude Hollandse kaas... die, die, die smaakt uitstekend. Die heeft natuurlijk een pittige smaak sowieso. Dus dat betekent dat uh, dat, dat uitstekend bij mijn collega's in de smaak viel. Zometeen meer na vijven over zijn ervaringen in het ruimtestation. Hoe heeft hij daar bijvoorbeeld oud en nieuw gevierd? Heeft hij dat gevierd, dat na vijven? Dan ook meer over de wateroverlast in het noorden, maar ook in het zuiden van het land. We gaan eens kijken hoe het in de Biesbos is. Wat voor gevolgen dat voor de dieren heeft daar, dat het water zo hoog staat. Tot zo, na vijven zijn we terug.